Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Apple moet een dikke boete van 1,8 miljard euro betalen... vanwege machtsmisbruik bij muziekdiensten. Volgens de Europese Commissie laat Apple de makers van muziekapps... niet communiceren met gebruikers. en Daardoor kunnen ze mensen niet informeren over goedkopere abonnementen. In Brussel vinden ze dat illegaal. Apple gaat in beroep tegen de miljardenboete. Het gaat om ongeveer een half procent van de jaaromzet van het bedrijf. Het Israëlische leger heeft zijn grootste inval in jaren uitgevoerd. In Ramallah, op de bezettelijke Westelijke Jordaan-oever. Volgens ooggetuigen viel Israël de stad vannacht binnen met tientallen voertuigen. Ondertussen lopen er gesprekken over een wapenstilstand, Maar die gaan nog niet echt lekker, zegt correspondent Nasra Habiballah. Het is niet dat de gesprekken nu helemaal afgebroken zijn. Er wordt uh, nog steeds wel gesproken. Alleen, het lijkt er wel steeds meer op dat het niet meer uh, gaat lukken... om tot een deal te komen voordat de ramadan begint maar dat dat wellicht al tijdens de ramadan gaat worden. Een groot nieuw rapport over de stijgende zeespiegel in Nederland. Daarin zeggen experts dat we op drie manieren om kunnen gaan met het stijgende water. Kan door de huidige dammen en dijken te verbeteren, zeggen ze. Kan ook door een grote nieuwe dam te bouwen langs de Nederlandse kust. Of door ons juist aan te passen en bijvoorbeeld meer huizen op water te bouwen. En er zwemmen en klauteren weer heel wat otters rond in ons land. Het dier was in de jaren tachtig nog uitgestorven hier. Door vervuiling en verkeersongelukken. Daarna werden een paar otters uitgezet in een natuurgebied. In de hoop dat ze zich gingen vermenigvuldigen. En dat is nu dus gebeurd, is deze boswachter blij mee. Als een zo'n dier uitsterf, ja, dan ja, oké, okay, jammer. Totdat hij er niet meer is. En dan beginnen we pas te beseffen, hé, hey, dit dier had een functie in het systeem. Het is natuurlijk een, een dier die aan de top van de voedselketen staat, zeg, bovenaan. Dus ja, als je, dan weet je ook al dat als zo'n topdier zeg aan maar, de top van die voedselketen kan overleven. Ja, alles wat eronder zit, dat profiteert er ook van. Ja, sinds 2020 is de otter ook geen bedreigde diersoort meer in Nederland. Het weer droog, maar op wel veel plekken wolken. Later vooral in het zuiden en aan de kust steeds meer zon bij 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Een hele goede middag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer in de, in de studio aan de Tolweg 10A. En wat hebben we vanmiddag een lekkere zonnige dag hier. Heerlijk zonnetje in Zandvoort. En dat betekent ook ja, heel veel activiteiten uiteraard hier in deze gezellige badplaats. Verder de radio die er weer bij is. Ik zit vandaag alleen in de studio dus ik heb niemand tegenover mij.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 ja, Joost Klein, die ons uh, gaat vertegenwoordigen tijdens het uh, Songfestival. De nieuwe single is uh, bekend en uiteraard wil ik van Dolly weten wat zij uh, daarvan uh, vindt... en wat ze verwacht wat er gaat gebeuren daar in uh, Zweden. Ik ben uh, heel erg benieuwd. En we hebben ook uh, vanmiddag heel veel uh, lekkere muziek voor je. Waaronder, ja, zoals je van me gewend bent... Uh, de muziek uit de jaren 80 die veelvuldig langs gaat komen. En met name een beetje de disco plaatjes uit die tijd. Allemaal meegenomen vandaag naar de studio hier in Zandvoort. En we gaan ze draaien vanmiddag tussen 2 en 5 uur. Leuk dat je er weer bij bent en hou de radio aan. Hè? Want niet alleen de informatie is belangrijk voor ons, maar ook heel veel gezelligheid, waaronder lekkere muziek.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 Redemption, passing time, yeah, ooh, one step to the right, we headed to the dark. Too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now I'll be now, damned Lord. if I cannot dance with you Come pour some liquor on me, honey, too It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the floor now Ooh. Take it to the floor now Hoops, spurs, boots To the floor now Ooh. We konden deze single twee weken geleden al draaien. En uh, ja, nou is je echt doorgebroken in alle hitparades. Ja, de top 10 ingedoken. En uh, geld terecht. He? Want de uh, country is trouwens uh, helemaal in. Helemaal hot is dat, uh, om het zo maar weer even te zeggen. En het klinkt ook lekker. Texas, Hold in, hoorde je Vanmorgen hadden we een uitzending van uh, Goedemorgen Zandvoorts. En Ben uh, hij sprak uh, daarin uh, met... Uh,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 En als je dan zegt, van heel veel zandvoerders zijn geïnteresseerd en er komen maar 30 man op dagen, dan denk ik van ja, dat is niet zo, uh, niet zo overtuigend. Uh, ja, daar kan ik eigenlijk geen mening over hebben. Ik ben er aan niet geweest en uh, B nou, de... wordt het niet door ons georganiseerd in de <laughs> uh, Maar ik, ik begrijp wel dat het uh, lastig is om mensen te betrekken daarbij. Ja, de, de wethouder zei dat hij meer dan twee A4'tjes had met evenementen, dus er staat genoeg op stapel. Ja, ja. Um, nou ja, onlangs was het ook actueel over het jaar rond Zandvoort aantrekkelijk maken. En toen zat ik eens te bedenken, we hebben al de nieuwjaarsduik gehad. En we hebben al de Zandvoort Lightwalk gehad in februari. Er staat in maart ook weer van alles. Dus eigenlijk zijn we al jaar rond, ook qua evenementen, aan het groeien. Dat was ook een beetje de... Ook een van de insteken was dat jaar rond meer zou moeten. Maar wat jij zegt is waar.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 Maar Bouwspelers is uh, ook niet een heel makkelijk gebouw. Want er zit en een hotel in en voor de helft uh, ook een VVE met bewoners. Maar beide hebben ons wel... Met losse steen, hè? Uh, Ja, maar goed, dat, ja, daar moet je over praten met elkaar, denk ik. Ja. Uh. Maar, maar met maar, maar beide hadden... zijn de gesprekken inmiddels wel open gezet. Uh, we hebben komende week een uh, gesprek met de uh, hotelmanager. Uh, en met de VVE van uh, Palace uh, ja. hebben we ook al voorzichtig contact gehad. Benieuwd? Wel dus misschien al... over twee jaar, maar ik denk dat ook dat dit jaar niet zal lukken. Is wel helemaal maar we benieuwd. zijn al heel trots dat het uh, op deze manier uh, nou, ik, in gang gezet wordt. En, ja, het staat er ook bij, he? Street Art. Ja. Onder uh, Beleef Zandvoort. Ja. Uh, Beleef Zandvoort is te bekijken op www.beleefzandvoort.nl Daar vind je alles en als je iets verzint of iets leuk vindt. Dan kan je altijd op deel uh, uw idee mee. En dan kom je bij jullie uit. Op allerlei Prima. manieren kan je ons bereiken. Ja, ja, ja, en uh, ja. Kom met je leuke ideeën en we gaan weer in gesprek. En we kunnen hier alles beloven. Hè? Wij zijn ook maar beperkt. Maar zoals, wel een opzet. Uh, maar, ja, zeker. We zijn overal voor open. Zeker. Dankjewel uh, Gilles voor uh, dit uh, verhaal. Je hoorde uh, de uitzending van uh, vanmorgen van uh, Goedemorgen Sanford.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 de inzending van Nederland, inderdaad, Europapa. Maar eerst gaan we een andere inzending draaien uit 1980. Ja, dat is een hele tijd geleden. Maar hij had uh, daar de eerste plaats uh, mee gehaald Deze dus, uh, Ierse zanger, Johnny Logan. Hier is hij met What's Another Year. En En zometeen dus het voetbal weer doen we ietsje later gewoon. We schakelen eventjes uh, om in dit uh, radioprogramma. I've been waiting.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 We zijn begonnen met een minuut stilte te houden in verband met het overlijden van de opa van de Jeffrey Samsin, Lodewijk Ballendux een welbekende Zandvoort. Ja, hoge leeftijd. We zijn begonnen en we hebben het bijzonder voortvarend. We begonnen met, met, met, met twee aanvallen en die resulteerden eerst in de corner via rechts. Die corner werd voorgegeven en uh, naar mijn mening en van vele anderen wel zeker twee of drie keer de Doelwijn gepasseerd. Maar de scheidsrechter was toch van mening dat hij er wel dichtbij stond. Dat hij niet over de doellijn stond. Dus het doelpunt ging niet door. Maar het resulteerde weer in een corner. Weer van Jeffrey Shamsen en nu van de andere kant. En die, uh, die ging uh, ook niet erin, zoals ze wilde. Vervolgens nog en daarna een daarna vrije trap van Jeffrey Sampson. Allemaal zonder in de aanval, die eerste vijf minuten. En die ging in het bovennet, die ging op, boven, op net boven de lat. Dus we zijn uh, een minuutje of acht nu bezig. En uh, we zijn uh, nog steeds op 0-0. Uh, en uh, nou, het wordt een spannende wedstrijd, denk ik. We zijn op dit moment echt voorsvarend in de aanval. En uh, ik heb er we ook wel vertrouwen in eigenlijk. Ja, dat kan je wel zeggen. Als ik juist hoor, uh, zijn er zijn al heel veel ja. uh, dingen gebeurd en jammer genoeg nog uh, geen doelpunt uh, daarbij.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 Zeg maar in het hele verre verleden was er wel Zandvoort, Meeuwen in die tijd... maar Stormvogels, Stormvogels. Zeg maar heel hoog in het zondagamateurvoetbal. amateurvoetbal. En we zijn meerdere malen daar. Hebben we elkaar getroffen. Dat we, als ik daar 30, 40 jaar denk was Stormvogels een van onze meest gerenommeerde tegenstanders altijd. Ja, ik las nog over de wedstrijd. Ja, in 2018 las ik nog van voetbal in Haarlem. Je had er nog bij het bericht geschreven toen over die wedstrijd.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 En ook uh, de allernieuwste muziek draaien we uiteraard bij ZFM hier. Vanuit Zandvoort, Kalantis, uh, David Ketta en uh, Five Seconds of Summer en uh, Leider. Zo heet die nieuwe single. Zie je de weerbericht. Nou ja, we zijn uh, ietsje later, maar uh, toch uh, weerbericht voor uh, de komende dagen. En we hebben vandaag uh, zo nu en dan uh, de zon...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 Vanaf woensdag schijnt geregeld de zon en is het droog. En de wind waait uit het, uit het oosten en het wordt dagelijks een graad of 11. De nachten worden kouder en later in de week uh, stijgt de kans zelfs weer op nachtvorst. Maar uh, ja, het weer voor uh, de komende weken uh, wordt uh, toch wel even redelijk. Uh, zo nu en dan uh, wat zon en een uh, graad of uh, 11. Maar eind van de week dan hebben we weer uh, de nachtvorst. Dus uh, dan wordt het weer wat kouder.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 Voor buiten de woonwijken, waaronder de P, de Zuid, de Boulevards en langs de duinranden in Zuid. Uh, ja, daar geldt dus een tarief van ongeveer 2,50 tot 3 euro per uur. En kan je een hele dag parkeren voor 15 euro. Dus de dag naar het strand, 15 euro. En je staat keurig geparkeerd hier in Zandvoort. Tarieven zijn ook na te lezen uiteraard op onze Facebookpagina.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 To feel a little more, a little more than before. In tonight, if you're a little down and so am I, side by side, we'll make it to the morning light. It's alright. If you're a little down and so am I, side by side. We'll make it to the morning light. Feel the years, feel the pain, I feel the tears drifting away. I feel the breaking of the chains, I feel the weight fading away. In order to know. That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 De bal bleef ligt in een kluts en het was heel simpel voor de aanvallen van Stormbals om de 0-1 op het scorebord te zetten. Dus was na 12 minuten was het 0-1. Inmiddels zijn we in de 24 minuten, 25 minuten aanbeland. We hebben daarvoor, daarna wel, we kan, inmiddels is Gio Korterington. Die hebben. We, we na een forse overtreding, uh, moest die gewisseld worden voor, uh, voor invallen Raymond lagerbrug -Lage Dus we hebben één wissel ondergaan. Verder hebben we wat kansjes gehad. Koeman magiels had in de 23e minuut. Een mooie, mooie kans, maar die schoot hem voorlangs. Net voorlangs. Inmiddels is de in de aanval en heeft de corner genomen en die is achtergeëindigd. Dus we zitten nu in de 26e minuut. Nog, vlak voor de, nog niet voor de rust, nog erg nog lang te gaan. Maar 0-1 is de stand voor.